Dus ik ben elke dag op reis, want de wereld is van mij Welkom in Europa. Die me helft. Ik hoef geen escargo's, hoef geen vis en chips Hoef geen pael, ja, no, ik weet niet eens wat dat is Zet de radio aan, ik hoor mij met papa Oethe Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed, he Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga Europa, papa. Europa, Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga Europa, pa, Europa, pa.